De blauwe zaden Matt Melden vindt op zijn land, onder een geheimzinnige steen... ...een aantal blauwe zaden die hem onmiddellijk weer ontstolen worden... ...door iemand die zich sheriff noemt... ...maar die in werkelijkheid een Duits geleerde is... Ook de twee zaden die met Melden zelf heeft weten te bemachtigen... ...eist hij terug onder bedreiging van het leven van mevrouw Melden. Met brengt hem twee nagemaakte zaden... ...terwijl de archeoloog professor Marcus de echte zaden uitbroedt... ...en de steen onderzoekt. Zal hij op tijd te weten komen met welke krachten de sheriff speelt? Die zaden, dat groeit wel. Die ene tenminste. In die tussentijd probeer ik het geheim van die stenen op te lossen. We hebben ontdekt hoe we ze kapot kunnen krijgen. Oh ja? Hoe dan? Met een laserstraal. Hier, kijk naar. Het is geweldig de lab van jullie. We hoeven we te kikken en we krijgen het. Eh, uh, de? Eh, uh, ik. Steen op dit plateau. We snijden er vanaf de hoek langzaam schilvers af. Om te ontdekken waar de holte zit. Daar gaat hij. Je kan beter een donkere bril opzetten. Die gloeit. Zo. Een plakje. Niet aankomen, het is gloeiend heet. Maar nergens iets van een gat of zo. Dan gaan we verder. Merkwaardig materiaal. Wat zeg je? Merkwaardig materiaal. Ik ben bezig met een analyse. Maar het is wel zeker dat we te doen hebben met een aantal elementen die tot op heden op aarde onbekend zijn. Ja. De plakjes worden hoe langer, hoe groter. Kijk eens, het lijkt wel een gat. Inderdaad, zie je, we gelijk. Een gaatje van een halve centimeter. Maar ik kan erin komen om de vorm van de holte te onderzoeken. Geef het stukje ijzelwater aan. Ja, dank je. En de schijnwerper. Ik ga wel. Voor mij? Ook. Henderson met Melden en Steven zijn terug. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Van de vrouw van Melden. Laatste nieuws. Laatste nieuws. Loopt geestelijksdrama uit op een bloedbad. Komt het laatste nieuws. Geef mij de ring. Ja, alsjeblieft, dank u. Laatste nieuws. Laatste nieuws. Politie heeft niet in te grijpen in de zaak melden. Goedemiddag al bericht? Nee, nog steeds niet. Niet zo mooi, ja. hè? Stevens. Commissaris, nog steeds niks, hè? Drie dagen loop ik hier nu op de tandakka kostbare tijd gaat verloren. Waarom kunnen we niet op af? Die zuid we zich lang op, op land En mijn strikte opdracht is bloedvergieten voorkomen. Als het maar niet te laat is, dan is die partij. Misschien heeft de sheriff haar laten offeren. Ik begrijp dat je over met melden, uh, maar... Ik geloof niet dat we veel tegenstand zullen ontmoeten daar oh, in maar... De sheriff die van Sommeren is al lang gevlucht met de zaden. Waarschijnlijk is hij dus al lang in de lucht gevlogen. We hebben tot nu toe niets gehoord van een ongeluk. Dat zegt niks, het kan overal gebeuren. Goed, ja, gaat doen. De dorpelingen zullen ontdekt hebben dat hun leider hem gesmeerd is ja, nou. met medeneming van die heilige attributen. Ja? Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze er weinig voor voelen om verder nog zijn kastanjes uit het vuur te halen. Voor een aanval heb ik toestemming van justitie. Als we nodig. het idee aanval nou eens vergeten. We gaan er gewoon heen en we proberen contact te maken met de het bevolking. Het kan me niet schelen wat we doen als we maar iets doen. En als we het maar gauw doen, dan wachten we er krankzinnig van. Het lijkt me dat we er best op kunnen wachten. commissaris. Ongewapend? Oh ja, niet met grof geschut in ieder geval. Hoeveel vrijwilligers kun je op de been brengen? Meer dan u denkt. Maar we moeten niet met te veel man gaan. We moeten op bluff spelen. Ik geloof dat ik een plan heb. Wonderlijk rustig hier in het dorp. Ziet u nou wel dat we niet met kanonnen worden opgewacht hier? Het lijkt wel of het leven hier zo gewoon naar gang gaat. Het halve land op zijn kop, maar hier doen ze of ze van de prins geen kwaad weten. Het is mij een beetje te rustig. Er stikt vast wat achter. Hé, hey, kijk eens wie daar loopt. Is dat onze vriend Pedro, niet? Ja, prachtig. Stop eens even, inspecteur. Met hem heb ik nog een appelje te schillen. Wacht, ik ga met je mee. Commissaris, u doet wat we hebben afgesproken. We gaan het proberen... Succes! Hallo, hallo. Het dorp is omsingeld. Iedere tegenstand is nutteloos. Verzet u niet. Kom naar het marktplein en leef uw wapens in. Dan zal er niets tegen ons. Ik ben niet of het helpt. Ik herhaal. Daar. Verzet u niet. Daar gaat hij. Er zal niets. Kom hier, terugdrom. Waar pakken we? Als we ergens iets zien, waar we naar binnen kunnen met hem. Ik heb geen zin in een volksoploop. Als zie me niet vrijwillig vertelt wat er met vel gebeurd is, dan sla ik het eruit. Politiebureau. Het hol van de Leeuw. We zijn ervan uitgegaan dat de sheriff weg is. Vooruit dan maar. Die Pedro heeft nog steeds niets in de gaten, hè? Hart! Hey, vriend. Kom jij eens iets mee. Wat? Wie? Ja, geen onzin. We hebben je onderschot. Ik ga hier maar even naar binnen. Hart! Kom erop. Melton! Precies. Moet ons rustig gaan praten. Ga zitten. Waar is Wel? Wie? Waar is mevrouw? Ik, ik weet het niet. En waar is jullie sheriff? Die verdomde hond is er vandoor gegaan. Hij heeft ons allemaal bedrogen. Wij hebben voor hem gewerkt. En hij is er tussenuit geknepen met de zaden. Dat wist je toch dat hij weg wilde? Ja, maar hij zou mij meenemen. Die dus jij Jena. was er ook niks te goed voor om de anderen in de steek te laten. Ik heb hem altijd trouw gediend. Ik heb hem geloofd. En hij is niks anders dan een bedrieger, een profiteur. Ja, het ziet er naar uit dat je erin gelopen bent. Dat komt ervan als je niet meer op je eigen oordeel afgaat. Wat bedoelt u? Als je goed niet meer van kwaad weet te onderscheiden. Je verdient niet beter. Je kan nog iets goeds maken. Zeg maar waar mevrouw is. Maar dat heb ik al gezegd, dat, dat weet ik niet. Jij was toch de rechterhand van de sheriff, hm? Ja, en die kon. jou maar op, dat liedje kennen we wel. Dus jij was zijn rechterhand en jij weet niet waar vuil is. Ik zeg toch. Toen we terugkwamen van die actie in de stad was, was de vrouw ontsnapt. Je liegt, kerel Vertrouw <laughs> maar ik weet het niet! Ik weet het echt. Niet. Hier. Ah. Ik zal je geheugens opvissen? Nee, met, met, beheer je. Misschien weet hij het inderdaad niet. Oh, nee. Kom ah. op, op, met. Dit is geen manier. Sigaretje. Ik, ik rook niet. Hmm. En heeft de sheriff haar zomaar laten gaan? Heeft hij niet naar haar laten zoeken toen ze ontsnapt was? Nee. Geen tijd. In, in, in de verwarring... Er ligt het. Hij Ik zal hem praten. Ik zal het niet doen. Niet, niet, niet doen. Met laagd. Met, met laagd. Nou doet hij het in zijn broek de mangst. Dus ze is hier nooit in het dorp geweest. Nee. aan het offerfeest? Is hij misschien gewoon wat? Er is helemaal geen offerfeest geweest. Direct naar de schietpartij drie dagen geleden. Toen u de zaden bent komen brengen, is de sheriff vertrokken. Hoe? Waar naartoe? Ja, dat weet niemand. Maar heeft de vrachtwagen met, met de zaden meegenomen? En niemand is hem achterna gegaan. Niemand heeft meer iets van hem gehoord. We, we hebben niet direct gemerkt dat hij verdwenen was. Pas toen het te laat was. Ik denk richting grens. Hij, hij, hij kent het bos als een vestak. Hij weet alle geheime grenzen over. Overkangen. Toen heb ik jullie uitvraag mijn vrouw vermoord. Ze is hier nooit geweest. Ik zweer het. Ja, we zullen zien. Anders, dan zal ook nog wel een woordje met je willen spreken. Ga maar mee. Er zit niks anders op dan dat we de hele omgeving laten uitkomen met... Ja. Een uur cirkelen we nu al rond. En niets. Hij is blij dat we vuil niet gevonden hebben in het dorp. Er is een kans dat Pedro de waarheid heeft gesproken. Dat ze werkelijk ontsnapt is. Ik durf zo langzamerhand nergens weer op te hopen. Ze was in ieder geval niet in die knekelkelder. Hou op! Zeg, hoe zou het daar beneden zijn? We zullen het even horen. Hallo, commando post. Hallo, commando post. Hier, heli drie. Over. Hallo, commissaris, heb u al vorderingen gemaakt? Over. Hallo, hereditie. Nog niets. We hebben alle hulp van de bevolking. Mooi. Goed, groene, zijn We dat? hebben al hun van ingeleverd. Goed, zeg. We zijn bezig met huiszoekingen. Ah. Federale troepen komen de bossen in de omgeving ah. Tot nog toe geen resultaat. Over. Ook nog geen spoor van Von Zomeran? Over. Wat je wat hebt, laten we onmiddellijk weten over... Roger, en uit. Nou, ziet er feestelijk uit. Kijk bij de kijkers nog eens. Zie je wat? Hier. Ik weet het niet. Dank je. Ja hoor, kijk daar eens. Een open plek in het bos. Lijkt wel of er brand geweest is. Zou dat... Eens kijken. Piloot, kunt u daar een beetje lager overheen? Over die open plek daar... Dank je. Ja, hoor. Eén hebben we in elk geval gevonden. In het midden van die verbrande plek zie je duidelijk het vrak van een vrachtwagen. Kijk maar. Wat een ravage. Daar is hij nooit levend uitgekomen. Die sheriff zijn we dus kwijt. Laten we meteen Henderson oproepen, dan kunnen de grondgroepen het verder bekijken. Een geluk voor de mensheid. Die weet wat we van hem nog allemaal hadden kunnen verwachten. Ja. Piloot. Heb je de coördinaten van die vlijst Stel Hallo eb die bij Rus van met Over. G4. Hallo commissaris. Hallo commissaris. Hier met melden. Over. We hebben zojuist contact gehad met het Hoofdbureau. Tien minuten geleden is u vrouwde coördineren. Over. Zo! Ja. Dus het was allemaal bloed van die Duitser Hij hey, had je helemaal niet als gijzelaar Nee, ze hebben me in een vrachtwagen gegooid Maar ze hadden niet eens de moeite genomen met de binnen. Oh, oh, oh. Twee mannen zaten er bij me Ze leken uitgeput. Ja, dat zal wel, ze hadden ook wel een dagje achter de rug Gelukkig had ik in alle opwinding mijn tas meegenomen. genomen Ik had er een klein flesje drank in Dat heb ik ze toen aangeboden Eva en de appel ja. Tegen het einde van de rit viel ze dus in slaap en vlakbij het dorp ben ik toen uit de wagen gesprongen. Nou, daar mogen we wel wat op drinken. Op die goede afloop. Ja, yes, goed. Gezondheid. Oh, vuil, wat ben ik blij dat je weer terug bent. Ik heb duizend doodsangsten uitgestaan. Daar kunnen wij van mee praten. Hij heeft ja. ons geen moment met rust oh, gelaten. Ja. Nou, mensen. Proost, proost, proost. proost. Zo. Ja, Waarom ben je zo lang onder water gebleven? Vier dagen. Ik had een schuilplaats gevonden in het bos hm? en ik dacht er niet meer uit uit angst dat ze me zouden zoeken. Oh. <laughs> en in die tussentijd kwam Stevens op het briljante idee om die scherven per bommen cadeautjes ja, te doen inderdaad <laughs> bommen ja in de vorm van blauwe zaden. Ja. ja. Oh. <laughs> het van Troje, ja, hè? de list is gelukt. Hij is ergens midden in de bouche-bouche met zijn hele hand opgeblazen. Ja. ja, onze mensen hebben de plek gevonden die jullie opgegeven hebben. Er was geen spoor meer te vinden. Nog van de zaden, nog van onze vriend de Mooi zo. Er moet een behoorlijke brand geweest zijn. Alleen een paar scherfjes van de vrachtwagen, dat is alles. Ja, binnen. Wat heb een geweest. Ah, Connors. Ah, Connors. Neem ook een glas. Nou, wie mag ik nog meer inschrijven? Hoog, oh, ja. heel graag. Ik wil het nog Ik uh, ja. heb hier het volledige rapport over die van Sommer. Ah. Tenminste, wat oh. nou, ja. we over hem aan de weet mm -hmm. kunnen komen. Mm -hmm. nou, oh ja. Ja. ja, dank u. Ja. Proost. Proost. We hebben in Duitsland de verschillende oorlogsarchieven laten nazoeken. Maar, het is nou toch te laat. Ja, ja, kom nou, maar, goed, goed. Laat maar horen. Ja, ik ben benieuwd waar het nou eigenlijk allemaal om gaat. Van Zommelen werd geboren in Stetting op 16 februari 1914. Uh -huh. Hij studeerde archeologie aan de Universiteit van Heidelberg... Uh -huh. waar hij in 39 promoveerde op het proefschrift... Het bestaan van ruimtevaart in prehistorische tijden. Nou, nou, dat is ook... Schrijf me nou. <laughs> Zeg, met, weet jij daar misschien iets van? Hij was al vroeg geporteerd voor het fascisme ja. dat Hitler preekte. Ja. En in zijn studententijd maakte hij al deel uit van een nazi-knokploeg. Alsjeblieft. Nou, dan heeft hij een goede leerschool, gehad. Nou, nou, hij werd lid van de partij en hij drong al gauw door tot de hoogste regionen. Nou, ja, ja, ja. Door zijn theorieën over vroege ruimtevaart, gebaseerd op zijn archeologische kennis kwam hij terecht bij de groep uitvinders die dokterden aan geheime wapens. Het stokpaardje van de nazi's. Ja, die Duitser was ook niets te dol, hè? Hij heeft het ja. gedaan gekregen om midden in de oorlog, ja. april 42 om precies te zijn, ja. geld en manschappen te krijgen voor een expeditie naar Brazilië. Ja, ja dat ja, weet ik wel. Nou, ja. Verder loopt het spoor dood. Ja. De archieven zijn incompleet, vooral wat betreft de tijd tegen het einde van de oorlog. Ja. Er is veel verloren gegaan bij bombardementen. Ja. Er is veel vernietigd. De Russen hebben nogal huis gehouden. Ja. Maar hoe is hij in Amerika terechtgekomen? Is dat bekend? De Amerikanen hebben hem zelf hier naartoe gehaald. Met, hoe kan dat nou? Heel eenvoudig. Hij zat in de staf van Werner von Braun. In Wat? De staf van in de... maar, maar die heb ik ook toch wel eens ontmoet. Op NASA. De tijd van onze eerste ruimtevluchten. Von Van Zommen was een van zijn naaste medewerkers. Maar daar moet von Braun ons verder kunnen helpen. Ja, waarmee? Wilt u niet liever een punt zetten achter deze hele geschiedenis? Van Zommen is dood. Hm? Er zijn verder geen criminele acties te verwachten. Maar zijn ideeën? Daar zou ik toch wel eens iets meer over willen weten. En we hebben professor Marcus nog. Hij zal zijn onderzoek zeker niet willen afbreken. <laughs> Als die eenmaal ergens mee bezig is. Als u maar weet, ik zal u verder niet kunnen helpen. Wat ons betreft is de zaak gesloten. En ik wil het spoor volgen van die van verzommeren. Misschien was hij nog helemaal niet zo gek. Hmm. Nee, ik ga door met mijn onderzoek natuurlijk. Hmm. Jullie mogen er een duizend keer die van sommer een gevangen hebben, maar ik ben u op een spoor gezet en dat laat ik niet meer los. Jullie moeten het zien wat we nu weer ontdekt hebben. Wat dan? Marcus, weet jij ook wat er in die tussentijd gebeurd is, terwijl jij hier in je lab zit te rommelen? Rommelen? Mevrouw Melden is weer terug, Marcus. Oh ja? Oh, dat heb ik gezien. Ja, prima, prima. Maar nu mijn ontdekking. Kom maar mee.